Oh ja. ja, dat is eigenlijk waar. Vroeger pleegden die bijna nooit aanslagen buiten Spanje, maar tegenwoordig ja. terroristen kennen geen grenzen meer. Ja. Denk maar aan New York. Het is en... genoeg dat er één op het idee komt. Okay. En vergeet niet dat België begin 96 ook twee basken aan Spanje heeft uitgeleverd. We hebben nooit meer iets van dat koppel gehoord. Zou de ETA nog vergaderen in ons land? Vroeger deden ze dat in ieder geval. vraag hem misschien eens aan kolonel Sanders. Oh, Simon. Ja, kijk. Dat is nog geen half uur gewassen en dat hangt alweer van. Allee, kom, ik anders aan Kom, Simon, mee naar boven. Kijk, toch even naar Sarah? Ja, ik wil dat, maar ik heb nog tijd. De chef zal zijn werk doen zoals het moet. Ah, wel, thuis de zon. Dus ik zeg het u, club, wordt kampioen en daarmee uit. We zijn nog pas in februari. Het seizoen is nog lang. <laughs> Anderlecht heeft het al veel te zwaar seizoen achterdruk. Die houden dan niet vol. Anderlecht dat is een klas-apart, Stef. Je moet dat zo... <laughs> oh, dat hebben we vorig jaar gezien, ja. Een klas-apart. <laughs> Hoe niet, als je tweede tweede ronde van de Champions League haalt, hè? en kampioen oh, oh, oh Op het nippertje, hè. dat laatste. Nog een paar matchen meer, en club had ze te stekken, maat. Ik, ja. Heider. Uh, tell me sir, is this the uh, Groening or something, the gr Groening. The groening Museum, uh, yes sir. Ah, fine, fine. Uh, it's it's mighty famous, ain't it? Uh, uh absolutely. Uh -huh. uh, we have the most complete collection of Flemish primitive painters in the world. Ah! But that's not just Steph, uh, modern work, but some and so. Yeah, Josh, that's just the Americans, they're so from the Van Eyck and Van Meemling and so. Uh, excuse me sir, but is the museum open yet?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 This afternoon, going to Antwerp. Antwerp, Antwerp yeah, yeah, yeah, yeah, with it's the family. me, je Ja? Jos! Jos! Tegen hoe laat komt Josian? Wat ja, je zal hier direct zijn. Ga ja, dan nog maar even zitten, hè. Nog wat koffie? Oh ja, graag. Ik was aan het denken. Die naam, Hebrugia. Waar halen ze het?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 Ik zal mijn mannen opdracht geven... hun tenten 24 uur op 24 in het museum zelf op te slaan. Oh, dat deed de deur niet. Ja, maar niet gelijk, ik verwacht dat. Want hij vond het namelijk een schitterend idee. Wat is niet waar, hè? Ik was ervan overtuigd dat je met een goed voorstel... op de proppen zou komen, Vanin. Wat Ik zal het meteen voorleggen aan de mensen van de organisatie. Ja, maar dat gaat je toch niet doen? Daar kan ik bij blijven. Tuurlijk niet. Maar is het mijn schuld dat we met een commissaris zitten opgescheept... met de DQ van een Beyoncé? hier? Zo, met Helen Loren Martens. In Brussel uh, ja. Uh, ja, natuurlijk. <klaan> ja, uh, Momentje, als Geweest. leeft. beeld. Met van in. Ja, commissaris. Wat? Wanneer? Ja, goed, ik kom onmiddellijk. Begin nog. Wat? Ja, er is vannacht ingebroken in het Groningen Museum. Och, okay. Er is een schilderij weg van Jeroen Bos. Van Jeroen Bos? Oh, my peter, Peterman, dat is dat het. Dat is ja, dat een, is een affaire van, van tientallen miljoenen.